Onze crimi op glad ijs zijn we aan aflevering 24. Pieter, ik kan toch op uw discretie rekenen. Ik heb hier iets meegebracht voor u hier. Een brief uit maart 1959 is gericht aan mijn vader. Die was toen gewestbeheerder in Congo. In Congo? Ja. En ja, Wat heeft dat te maken met een moord op zee? Lees dan eerst, Pieter. Dat zal u zeker interesseren... Het gaat over de schoonvader van Frank Geldof. Nee, oe, schatje. Wat is er iets gebeurd? Hoe laat is het? Half vijf. Zeg eens wat. Oh, Pieter, jij stinkt, jongen. Jij stinkt naar parfum. Geloof het of niet, hè, schatje, maar. Ik ben naar de Hoeren geweest. Ja, met de minister van de Werkstellingen. Jij zit met een stuk in de kraag, ja. Een beetje veel gedronken, ja. Een beetje veel Ja, maar het was voor de goede zaak, hè. Zeg, moet je nu... Moet je nu oor, en van je achterover, Zeg maar wat jij niet achterover hebt. bij de Beulen heeft... Maar zijn mij... bij de Beulen op Zwier geweest? Tot nu. Ja. En ik moet dat geloven. Ik zeg het u toch. Ik ben met en is naar heel... een ruisbellen? Dat was weer te veel gevraagd, zeker? Maar wacht, maar laat me nu eens uitspreken. Nee. Heeft mij van alles verteld. Uw enfin, heeft mij vooral een brief laten, laten lezen. Brief, ja. alles. Anneke, Jozef van Poeken heeft Cindy Carlier vermoord. Ah, ja. ja? Ja, ik heb het bewijs gezien, hè. Alle. Zwart op wit, zwart. Zwart op wit uh, dan ja. nog wel. Maar dat is fantastisch van hem. dat is geweldig nieuws, zeg. Oh, wat zal Martin Salas daar blij mee zijn? Ze oh. zijn bent met mij aan het lachen, hè. Ik met u aan het lachen? Ik zou niet durven. Maar weet je wat, van hem? In uw plaats, hè, zou ik me rap heel stilletjes terug naar beneden gaan. En ik zou daar heel stilletjes... op de sofa gaan ja, schatje, liggen. Ik heb mij gehoord, hè? Ik kom ja, vooruit, als... maar, maar dat je weg bent. Nee, ga beneden uw roes maar uitslapen. Ik wil u in zo'n toestel niet als mij. En ik meen het, hè. Ach, kom, stap het af. En, en laat het hoofdkussen maar hier. Ik ben dat aan het gebruiken. Ja, dat is van mij, momentje van een momentje. Heb ik dat goed begrepen? Minister De Beulen is uw persoonlijk komen ophalen? Ja, hij stond mij op straat op te wachten met zijn chauffeur. En dan bent u samen op café geweest? Naar het Mozarthuis, ja. Daar hebt u bijna de hele avond gezeten... en daarna bent u samen naar die zaak in Lissewegen gereden. Naar dat bordeel. Zeg maar luxe bordeel, mevrouw. En dat allemaal met de minister en met zijn chauffeur? Ja. En wiens idee was dat, commissaris? Hoe bedoelt u? Om de rest van de nacht in dat luxe bordeel door te brengen. In de cupido? Ah, van minister De Beulen natuurlijk... Hij wil me absoluut tonen waar hij Cindy Cardier had leren kennen. Dat heeft hij zelf spontaan voorgesteld? Uh, ja. Goed. Vertel voort. In de Cupido heeft de beulen mij dan die brief laten lezen. Zijn vader was gewestbeheerder in Congo... van 1953 tot aan de onafhankelijkheid in 1960... U weet dat een gewestbeheerder ginder de gerechtelijke macht vertegenwoordigde. Ja, commissaris. Ik heb goed opgelet in de lesgeschiedenis op school. Nou, de vader van de Beulen heeft in maart 1959 een aanklacht gekregen... ...gericht tegen Jozef van Poeken. Van Poeken zat toen in Congo. Zijn vader was daar directeur van een goudmijn. En Jozef van Poeken werkte daar ook. Hij was in theorie een soort opzichter. Maar in de praktijk werkte hij niet of nauwelijks. Hij hield zich voornamelijk bezig met jagen... ...en met feestjes organiseren... ...seksfeestjes om precies te zijn. Ik begrijp het, van in Ga verder. In maart 59 is een van die feestjes uit de hand gelopen. Een dochter van een plaatselijk stamhoofd... ...weigerde in te gaan op de avances van Jozef van Poeken. Er kwam een hoogoplopende ruzie van. De volgende dag is dat meisje vermoord aangetroffen, maar nu komt het. Ze was geblinddoekt, ze was naakt... ...en haar nek was in één haal overgesneden. Met een katmes. Dat stond letterlijk zo in die brief? Ja... En volgens de getuige die de aanklacht naar vader de Beulen had gestuurd... ...was dat dus het werk van Jozef van Poeken. Daar was een getuige bij. Ja, maar een anonieme getuige. Een anonieme getuige? Laat mij raden, commissaris. Die brief is destijds verticaal geclasseerd door vader de Beulen. Jammer genoeg wel, ja. Er is wel een klein officieus onderzoek geweest... ...maar dat is zonder gevolgen gebleven... Joseph van Poeken is kort daarop door zijn ouders naar België gestuurd en hij is hier gebleven. Die brief die de beulen u getoond heeft, was dat een origineel of was dat een kopie? Nou, voor zover ik kon zien was dat de originele brief. Maar u hebt daar dan toch een kopie van gevraagd, of niet? Ja, natuurlijk. Maar u hebt die niet gekregen? Uh, nee. En wat bent u nu van plan, commissaris? Ik wil Jozef van Poeken oppakken en hem aan een kruisverhoor onderwerpen. Ik heb nu meer dan tevoren goede redenen om aan te nemen dat hij Cindy Carlier heeft vermoord. Commissaris, ten eerste, ik ben niet te spreken over het feit dat u een tijd dat tijd hebt met de minister in functie dan nog... ...over twee moordzaken waarin hij misschien betrokken partij is, zonder dat u mij ervan op de hoogte brengt. Mevrouw Salis... En ten tweede, commissaris, bent u nu echt zo naïef? Dat valt mij zwaar tegen van je oor. Alsjeblieft. Denkt u maar... nu echt dat u bij de beulen... ...uit pure goedheid een halve nacht met u in een bordeel heeft gezeten? En u dan als blijk van waardering... ...een oude brief heeft laten lezen... ...om u een moordzaak te helpen oplossen? Natuurlijk wist ik dat, Guido. Dat de beulen bijbedoelingen had. Ja, wat is dat hier allemaal, zeg? Eerst Hanneke, dan Saras en nu gij. Ah, jongens... Oké, okay. de beulen wil niet in opspraak komen door de zaak Carlier. Zoveel is duidelijk. Je vergeet de zaak Geldof, hè, Pieter? Wat wil je daar nu mee zeggen? Jij neemt aan dat de beulen te goedertrouw is in verband met Cindy Carlier... en daar kan ik nog in komen. Maar waarom geloof je hem op zijn woord... als hij zegt dat hij Frank Geldof maar oppervlakkig gekend heeft? Guido, hebben wij tot nu toe aanwijzingen van het tegendeel gevonden? Dat vind ik een heel rare vraag, Pieter. Sorry, maar goed. Jij wil dus nu met Van Poeken gaan praten. Ja, Salas kan op haar kop gaan staan. Maar, maar je moet niet mee als je niet wilt, hè? Tussen haakjes. Wat heeft ze gezegd van het feit dat je Mario van Hille hebt laten gaan? Dat heb ik haar nog niet verteld, oké? Okay? Zelfverantwoordelijkheid, hè? Is dat hier al ooit anders geweest? <lacht> eh, jongens, geen nieuws. Die schreef in mijn koffer, hè? Dat valt nog onder garantie. Ja. Ik heb een diep in waar ogen van mijn garagist gekeken. Hij kreeg direct compassie met mij. Een van deze dagen rijdt die auto van u nog eens het kanaal in, hè, Hoe zit het met Mario van Hillen? Ah, oh, een zei dat gisteren het thuis, en hij is dan niet meer weggewist. Zijn vrouw is van echt een commissies gaan doen. Ze is ongeveer een kaartje weggewist. Ze is weer gekeerd met twee flessen genever, een klein broodje en een pakske kaas. Jongens, jongens. Ik weet er wel niet, commissaris, dat jonge kaas was al voeden, maar dat is geen belang, zeker. <laughs> Bruiloog, ik lag mijn breuk met u, <laughs> Bon, speciale opdracht voor u. Aha. Had eens een zekere George de Kuster door de computer. Aha, de Kuster. Is dat mijn C of mijn K? Of, of met nou, Voor mijn part is dat met DT, hè, Bruino. Trek Trekken uw plan mee? Uh, wie is dat, oh. Josh, de keuster? De chauffeur van de Beulen. Ja, maar is het? Hebben ze u niet geleerd dat je moet kloppen voor je binnenkomt? Uh, sorry. Wie van u is commissaris van in? En u bent? Denise van Drommen. Ik kom een verklaring afleggen. In verband met Bieke van Poeken.